Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Vakbonden VVMC en FNV hebben het loonbod van de NS afgewezen. Een meerderheid van de leden vindt het bod voor een betere cao niet genoeg. Daarin staat onder meer een loonsverhoging, vertelt economieredacteur Roland Muller. De twee grootste vakbonden van spoorwegpersoneel, VVMC en FNV, wijzen dit loonbod af. De NS deed een bod van bijna 7% over twee jaar, maar dat vinden ze te weinig. En niet alleen het loonbod vinden ze te laag, ze zijn ook ontevreden met een ...regeling voor zwaar werk. Nieuwe stakingen worden niet uitgesloten, maar zijn ook nog niet ingepland. De NS is teleurgesteld, maar wil nog wel met de bonden in gesprek. De crash met een Nederlands vliegtuig bij Londen gisteren... ...heeft aan vier mensen het leven gekost, meldde Britse media. Lang was onduidelijk hoeveel mensen aan boord waren en of ze nog leefden. Het ging mis toen het vliegtuigje dat onderweg was naar Lelystad Airport... ...net was opgestegen. De verstoring op het spoor tussen Assen en Groningen duurt tot zeker zes uur vanavond. Sinds vanmorgen rijden er geen treinen nadat bij het plaatsje Taarlo een trein op een auto botste. De auto vloog na de aanrijding in brand. Daarbij kwam de automobilist om het leven. Ongeveer 70 treinpassagiers werden geëvacueerd. En Bolle Jos moet dik 96 miljoen euro betalen aan de staat. De drugshandelaar die die bijnaam kreeg vanwege zijn gezellige postuur, was al veroordeeld tot 24 jaar zelf. Vanwege cocaïnehandel en het opdrachtgeven tot moord. Hij moet nu dus geld aftikken dat hij met die drugshandel heeft verdiend. Dan is er wel één probleem, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. De Bredanaar is voortvluchtig. En hij dook de afgelopen jaren op in Turkije en Sierra Leone. Of de staat er bijna 100 miljoen gaat krijgen van Bollejos, is dus nog maar de vraag.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 Vertragingen bij de vleet weer door werkzaamheden op de A10. Ditmaal de Koentunnel richting het noorden dicht. De komende tijd op de A1 Amersfoort Amsterdam. Een kwartier vertraging tussen Muiden en Watergraafsmeer. a hier Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Knop Burgerveen. 7 kilometer file. Door, door werkzaamheden op de A9 Amsterveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knop het Velzen. 16 kilometer langzaam rijden. Op de A10 bij Knop het Koenplein tussen Amsterdam, Bos en Lommer en Burgerdam. 17 kilometer file. Door de afgesloten Koentunnel 40 minuten vertraging.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 Hij is er weer. Is hij er? Ja, zeker. Oh, ik krijg nou wat. Ja, dus uh, straks uh, na vijf uur worden we weer uh, Fred Hij Geen lekker wanden, geen uh, gesneuvelde autoruiten <tie> nee. of uh, andere dingen. Hé, oh, Fred? Oh, oh, oh, oh. Hopelijk komt het uh, nou wel goed. Ja, vorige week had hij echt uh, autopech. Ja. En voordat dan de ANWB er is, dan uh, ben je twee uur verder. Ja, dus, uh, dat is verschrikkelijk. Dan had hij om uh, vijf of zeven binnen kunnen komen. Had geen echte meer natuurlijk. Nee.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 Tu es formidable, tu es formidable. Tu es toujours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 We gaan dan even langs bij het dieren tehuis. Even een afspraak maken en dan kan je komen kijken daar uh, ja. in het uh, Kennen met dieren -thuis aan de Keesomstraat, nummer 5 hier in Zandvoort. Helemaal goed, Rob. Ja, Bunny, het uh, dier van de week uh, hier uh, bij ZFM. En uh, Bunny, jij ja, ja, vroeg van uh, welk dier uh, zal dat zijn, weet je wel? Bunny Bugs. Bugs. Ja, ja, ik ja. denk Bunny, ja. Ik denk dat kan geen herdershond zijn, bijvoorbeeld. Er <laughs> ah, ja. stond geen herdershond, geen bunny van de week te grommen naar mij. hoor. Nee? Dus dat net niet. Dat nou. was wel een andere naam. Ja, jij had nog wat van de week, hè? Ja, met een herdershondje. Heel niet geweest, ja. hoor. Maar uh, die, die, die wilde niet dat ik in de buurt van het terrein kwam waar hij stond te waken, zeg ja. maar. Uh. Ja, dat snap ik. Dat was uh, ergens in zwaashoek. Uh, <laughs> ja, dus... Uh, <laughs> nee, ik denk, als je achter me aan komt dan duik ik daar het water in. Uh. <laughs> en ik kan heel snel zwemmen, hoor. Dus, uh, met een herdershond achter je aan, dan kan je in één keer heel snel ja, uh, heel zwemmen. Ja. Zeker. Nou ja, Bunny dus, het lieve kleine konijntje. En dat bracht mij ook bij Bed Bunny. Dat een hij op zijn neus. Ja, Bed Bunny. En die maakt heel veel lekkere zonnige muziek. Ook heel erg populair. Bunny staat daar in de Spaanse top 40 wel een keer of tien genoteerd. Hier is hij bij Bunny. Ik ben Bunny hoorde hier hoor je zo uh, op uh, de Salesforce radio. En uh, ja, we vliegen van de hak op de tak hoor. Dat gebeurt allemaal hier. Maar het ging wel goed uh, gelukkig. Nou, zodra gaan we nog een uh, verzoekplaat draaien. Want dit is eigenlijk mijn eigen verzoekplaat. Uh, Johnny Gill, een hele tijd geleden. Wrap you the right way. altijd apart uh, als wij met het dier van de week bezig <coughs> zijn, uh, Thomas. Ja. En het gaat om een uh, konijntje. Moeten we altijd aan dat uh, plaatje denken van uh, lief klein konijntje had een vliegje op zijn ja, neus. Dat zei ik, dat zei ja, dat Ja, al. jij begon er weer over. Maar <laughs> dat is inderdaad zo. Maar uh, Buddy, wel of geen vlieg uh, op uh, de neus, zit wel op een uh, leuke baasje te wachten in het uh, Kennen met Dieren Zojuist so, ja, stond je de platen van uh, begin jaren 90. Uh, Johnny Gill en Rap You, The Right Wave, eind jaren 80. Ja, klopt inderdaad. Ja, toch? Ja. Oké, okay, nou, we hadden nog een uh, verzoekplaat uh, bij ja, en, uh, Jaap, kwam er mee, uh, omdat jij een beetje in die uh, zomerse loungefase uh, zit vandaag. Ja, ja, lekker <laughs> hoor. <laughs> ja, dat zeker. Dat zeker. Uh, kom hij er mee dat uh, er is een band, dat heet Low Addicts...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 Ja, ja, ja, ja. ja, Ik, zie, gaat nog over Rob. ik zie nog niks. Ik zie Europa nog gaat niks. over. Ik zie nog niks, ik zie nog niks. Nee, echt niet. Oh, hij is <laughs> nog steeds bezig. Oh, oké. Okay, okay, nice. be nou ja. Ben je nog bezig of nog niet? <laughs> echt... Uh, oh.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 Maar kom nou...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 Single van hoor de je en Where is the Love. Nou ja, dat gaan wij van Fred vragen. Van wat zijn de liefdesverhalen van jou, Fred? Ja, de, de vakantie moet op beginnen. <laughs> heb, je, heb je al vlinders in je buik of dat nog ja, vakantie niet? Vakantievlinders. Vakantie ja, het is wel tuinvlindertelling dit weekend. Dat is, ja, echt is dat waar. zo? Ja, ah, dat is echt ja, ja. ja, dat is echt waar. Ja, dus is, uh, je ja. kan gewoon de tuin in. Moet je moet even op tuinvlindertelling.nl kijken.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 Die zie je het meest paars, hè? Uh, paarsvlinders. Ja, echt waar? Die vliegen er dwars doorheen. Hij, hij heeft weer paarsvlinders. Nou <laughs> ja, ja oké. Okay. Uh, ik weet niet wat voor pilletjes. Dat die ja, is. ja. Oké, okay. nou, we gaan het niet hebben over pillen, maar wel voor jou. Uh, nou het heeft ook een klein beetje met pillen te maken. Jouw programma natuurlijk. <laughs> uh, entertainment for you, uh, Fred. Ja. Want... Uh,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 Toen zei is kleinste van uh, goeie muziek. Goeie muziek? Ja, dat, uh, ja, denk, nou, was, denk, dat was van, van uh, oma Rob. Van Omerop Rob was die muziek. Uh. Ja, goeie waarmee je, je programma maakt, word je mee besmet, hè? Ja, ja. Nee, maar zo zie je maar weer. Zo zie je maar weer dat het uh, best wel meevalt met mij, eigenlijk. Ja. <laughs> zo, dat <laughs> zo bedoel zit je qua eigenlijk. leeftijd of qua ja. muziek? Ja, het is nou, ook dat je er zelf om lacht, hoor. Ja, ja, ja het is niet <laughs> om te lachen, hè, zeggen. Oké, nou, gezellig weer. We gaan zo meteen iedereen opbellen.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 Even roddelen over Rendel. Daar had ik al drie keer had ik een plaat voor hem gedraaid die hij leuk vindt. Ah, dit zo lang En dan kwam hier steeds maar niet in de uitzending. <laughs> ja. Dan komt hij uiteindelijk in de uitzending. Hey, Rendel. Ja. Ja. En, dan, en dan krijg je in één keer echt de liefde eens te kopen. Te horen. Ja, ja, ja, lekker weer dan. En nou, uh, <laughs> ik ben al helemaal klaar. Ja, dat dacht ik al. Hey, goedemiddag, Rendel. Dag, Rendel. Ja, wij vinden het altijd zo leuk om uh, op zolder uh, te zijn.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 Ja, absoluut. Ja, Goed, uh, jij bent uh, ja, okay. de ITCC en je stond net op het podium en een paar mooie prijzen uitgereikt. En ja. dat uh, was waarschijnlijk voor uh, de 90s uh, Racecar uh, Challenge, klopt dat? Nee, dat was voor oh. de Longtime Bedoeling Car Challenge en de Sports Racecar Challenge. Allemaal uh, zeg maar sportscars. Uh, die hebben ook een de weekend uh, hier bij mij. En uh, daar hebben we prijsgeven. en we hebben alle klassen net de prijzen gegeven. Want morgen, weet ik het al, bij na de laatste wedstrijd is iedereen richting huis. En dan zit ik met een heleboel prijzen. Dus ik heb ze nu alvast gegeven. Oh, oké. Okay. Ja, okay. Nog voordat er om uh, gereisd moet worden? Of, uh, moet dat... morgen, ja, er moet, ja, moet morgen nog gereisd worden. Hebben we hebben morgen race 3 van uh, beide series. Dus uh, we hebben er twee op zitten. En uh, morgen hebben we race 3. Maar ik weet gewoon, we hebben, hier jongens, we hebben hier mensen uit Zweden, uit Schotland, uit Engeland, uh, uit uh, Spanje zelfs. Ja, die willen ze snel mogelijk naar huis. Ja, dat is op zich ook logisch, uh, natuurlijk. Ja. En uh, het probleem is: mijn prijsuitreiking uh, duren gemiddeld een uur. Dus uh, ze moet even ervoor gaan zitten. Nou ja, wij hadden jou om uh, kwart over vier in de uitzending geplet, ja, zoals je ja. weet. Hè. En, dan, uh, en toen was je al met de prijsuitreiking uh, bezig. En we, en we zitten nu even voor vijf, uh, Thomas.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 moet je het eigenlijk gewoon een te zien dus ja het is wel ze maar weliswaar een je vuur dit team staat behoorlijk in de vik hoor kan je vertellen zeker en uh, ja ik heb daar wel mijn ideeën over althans hoe, uh, hoe ik dat zie met uh, Christian Horner van, ja, uh, het gaat niet lekker iemand moet uh, de de schulden ervan krijgen en uh, hij is een beetje van de oude garder zeg maar hè? Uh, niet ja. meer kneedbaar omdat hij al vanaf het begin erbij zit dus ja, ja dan, dan, dan willen ze je je je op gaat. een gegeven moment kwijt natuurlijk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 Dankjewel, ja, ja. Rendell. Ik ben ik weer helemaal voor jullie voor de partij. Oh, ja. top. oké. Okay, toppie. Okay, to tot dan. Right. En wij sluiten af. Bedankt Get voor het luisteren. Fun. Dag. Doeg. You know what they say. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Dat grumble. Give a whistle